De opspattende viezigheid op de A28 tussen Haren en Zuid-Laren is weg. Rijkswaterstaat heeft de snelweg opnieuw geveegd, meldt RTV Drenthe. Bij het repareren van de A28 was een mengsel van grind en teer gebruikt. Het spul kwam donderdag op de wagens van duizenden automobilisten. Reinigingskosten kunnen worden gedeclareerd bij Rijkswaterstaat. Veertien studenten van een gameopleiding in Drachten moeten hun examen opnieuw maken vanwege een fout in de toets. Achteraf bleek dat die niet voldeed aan de regels. De studenten hebben tijdens een stageperiode van twintig weken gewerkt aan de opdracht. Ze krijgen negen dagen voor hun herexamen. De school komt leerlingen die voor die periode een vakantie hadden geboekt of in die negen dagen anders een vakantiebaantje zouden hebben, financieel tegemoet.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZierfM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ik, maar ik wil alweer, ik wil alles zien De laatste mooie dag van het jaar misschien Alhoewel het met de wind dat het jongens mooi kan beest Ik wil alweer, dat hun en weet het vindt Maar achteraf het vertelt, dat maakt ga weer Aankees of iets en een beetje slim Dat giet het als vanzelf Wie dat mij was, wie dat mij was Wie dat mij was vandaag Ik heb de banden vol met vins Die ik heb ja niks te klaar Ik sta hier in mijn kieken bij Niemkamp. En ik sta hier in mijn denk, maar zacht nog toe, links af en de deur. Want ik wil al wie in de namen, hemel en neer. Ik kan de hek niet neer, we gaan de kennis niet in. dadelijk om ons voor die gordel, ben weer terug in het Nederland. Ik wil al wie in een namen, waar ik gezien Dat vind ik nooit en het oosten zijn baas. Akko zo fietsen en de bek is neer. Dan giet als wassen. De een stukje blauw is dan de heer die een en die En ik er zo'n bars en het horen zie. De vis ik deur van de veen niet sneeuw. De giet van daar van zullen. Wie daarmee wacht, wie daarmee wacht. Wie daarmee wacht, van daar. Uh. Ik heb de banden voor mijn vindt. Nee, ik heb jou ja niks in. Ja, het kan je natuurlijk niet mis zijn dat we deze vandaag voor jullie draaien. De single van Skik en op fietsen. Vandaag is hij gestart, de 103e Tour de France alweer. De 103e met 198 deelnemers. De, kamer de week gaat het alleen maar over fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Uiteraard de meest belangrijke van het jaar, de Tour de France 2016. En ook wij van CFM gaan die voor je volgen. Skik je en op fietsen om alvast een klein beetje in de sfeer te komen. Het tweede uur van dit programma zal het op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Ja, we hebben natuurlijk wat kort het nieuws, maar we gaan ook even praten met van de Molen over het golftoernooi wat hij organiseert. En we gaan even praten met de winkelmanager van de nieuwe Albert Heijn, Thomas Verhoek. Ik moet meteen aan die commercial te denken, van de winkelmanager. Ja, ja, ja mooi is die. Ja, ja, die is die blijft gestopt, mooi, ja, jammer. Ja, dat was toch wel geweldig, man. Maar ik vind uh, met die hamsters, dat is ook wel leuk, hè? Hamster, ja. En uh, op de foto met de hamster, afgelopen ja. woensdag. Hm. Ja, dat was uh, een beetje verkeerde ja, maand. er stond er 1 juni. Ik ja. hm. ah, kan hm. er niet door, toen je nee. En we hebben natuurlijk om uh, half vier de evenementenagenda... Nou, daar komen een aantal evenementen in voor die we al eerder hebben genoemd, maar dat zijn evenementen die nog lopen. En we hebben natuurlijk ook nog nieuws. Hè? Wil je nog een nieuwsberichtje horen, Rob? Ja, straks even. Straks ja, even. Dan gaan we ja, straks we gaan doen. het hebben over Q3 van de Formule 1, die is net ook weer gestart. Max nou. Verstappen doet daaraan ook mee en ook die blijven voor je volgen. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Dual Lipa. Not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Een van de betere plaatsen van deze groep, Yuki Pocky. joh de Food for Tots. Jawel, we gaan het uh, hebben met uh, Ab van der Molen over het toernooi wat er weer aan gaat komen. Het klap van de molen toernooi, want we hebben App uh, aan de telefoon, Cor. Ja, als het goed is, uh, vrijdag 8 juli is er een uh, golftoernooi en uh, Ab van der Molen weet er alles van, Ab. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Jij, jij golf dus zelf? Ja, ja. Heel jaren. En... En je dacht toen van, nou, ik vind het zo leuk, ik ga een golftoernooi organiseren. Ja, dat is wel... Het 17e. Het 17e golftoernooi, ja. Ja. Heel wat jaren geleden. En eens even denken hoor, van... Mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Ja. En dat kan bij jou op een e-mailadres op Ja, klopt. A, B, V, D, molen met twee O's, apenstaatje zicho.nl Ja. Hoe ben je er nou zo toegekomen om uh, dat golftoernooi te gaan, uh, gaan organiseren? Want je vindt het leuk, maar... Nou, ja, er, er werden altijd uh, dat toernooi meestal op uh, korte banen, negen holes of zo. Toen dacht ik, nou ga ik weer het uh, 18 holes doen, en dat uh, sloeg wel aan. En uh, ja, zouden we dat doen, dus ben ik daarmee doorgegaan, dat vond ik wel leuk. Ja. En ja, het is gegroeid, gegroeid, gegroeid. Alleen het tot nu. Uh, en toen uh, zakte dat eraf Omdat er zoveel toernooien bij komen. Elke keer. Dus zodoende. Ja, er staat, er staat bij GVB verplicht. Nou, als ik GVB zie en je bent geen golfer. Dan moet je altijd denken aan het gemeentelijk voer voerbedrijf uit uh, Amsterdam. Ja, ja. Maar dat, dat, dat, dat, dat is... GVB dat bestaat eigenlijk al niet meer. Het is uh, golfvaardigheidsbewijs. Ja. Wat je vroeger moest hebben, dat is tegenwoordig niet meer zo, maar ja, je moet wel uh, een redelijk balletje kunnen slaan. Dat mag je niet meedoen in HCP? Ja, nee, dan, dan heb je er ook niet veel aan. Ja. En, en waar is dat HCP voor? Het handicap. Ja? Dus, uh, ja, dat is het verschil. Goede spelers spelen handicap uh, onder de 10 en mindere spelers uh, boven de 20. Dus ja, dat, is, dat geeft... Het uh, als dat met een en is het eigenlijk wat het aangeeft. Ja. En even kijken hoor. Als mensen willen meedoen, dan kan dat nog. Ja, dat kan nog, ja. En dan kost dan, uh, ja, dat kost dan... Ja, kost 70 euro. Voor de hele dag. En dan, ja. wat, wat krijgen de mensen daarvoor? Uh, nou, 1800 golf. En dan uh, twee consumpties uh, de, bij de prijsuitreiking. En een budget. Oud, buffet of barbecue, maar het zal een buffet worden, denk ik. Ja. En er stond de oproep bij van als de mensen nog prijzen beschikbaar willen stellen... dan hou je je van harte aanbevolen. Ja, dat is altijd leuk. Dat het meer prijzen. Vroeger had ik al een hele tafel vol met iedereen prijs. Ja, ik zeg, het wordt allemaal wat minder. Dus ik heb een toernooi gehad, uh, het grootste aantal van 124. Oh, dat zijn nog wel wat mensen. En dan nemen ze ook een ja. aanhang nog mee. Dat was, de, dat was de hele baan vol ja Dat, dat, dat, dat, dat was het meest... Uh, toen is het weer een beetje teruggelopen allemaal. 80, ja. 60, 30. Zo, uh. waar, waar wordt het maar, gehouden, dit, uh, dat toernooi nu? Het is nu in wilnis Dat heb ik zelf gespeeld vorig jaar. En dat vond ik zo'n mooie baan. Dus ik denk, nou, het is leuk even om daar te doen. Is heel vaak gespaar aan wouden. Ja. En nu is het in wilnis. Eh, mensen kunnen je ook nog eventueel bellen. Ja, en ook nog voor informatie als ze dat willen. Op 06 en dan 3757 0064. Ja, klopt. Nou, ik hoop dat er nog wat mensen zich, zich aanmelden voor het toernooi. Ik kan zelf niet golven. Ik heb nee. me wel voorgenomen dat voordat ik gepensioneerd ben... wil ik kunnen golven. Zodat ja. als ik gepensioneerd ben, dan ga ik iedere week golven. Ja. <laughs> dat is een hele leuke sport. Dus. Ja. En nog één vraagje. Het staat 17 KL... En dan Ap van de Molen Golftoernooi. Waar staat die KL voor? Nou, ah, oh, ah, dat is gewoon een uh, woordspeling, wat ik zelf Ap heet. Ah, ja, oh. Klap voor de malle molen, heb je wel het wel gehoord? Ja, ja, ja, ja. Het is gewoon klap, dus klap, klap voor de, de molen. Ah, oké. Okay. Nou, ik uh, hoop dat het lekker druk wordt. En uh, in ieder geval, dank voor je toelichting. En uh, ja. tot 4 juli kunnen mensen zich nog inschrijven. Ja, Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het lekker druk wordt. je dankjewel ja. voor je toelichting. Dankjewel, Ab, en veel plezier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 Want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop, hoop, hoop. En daar. Hoogste versnelling, versnelling, ja. Oh, dit is -stop op de zaterdag bij CFM. Ja, als eerste de, de zonnige klanken van Bailar. Daarmee is Elvis Crespo weer helemaal terug. Leuk, leuk, leuk plaatje. En erachteraan hoor je de hoogste versnelling, de nieuwe single van Nielsen. Ook weer een uh, geweldige hit. En die gaat maar stijgen, stijgen, stijgen en stijgen in de hitsparades. Het is uh, vijf minuten voor half vier. We zeggen zo voort. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar het Zandvoortse geluid. Zie je Vincent Zandvoort met nu de Persedinas We zijn er hier in Zandvoort nog steeds trots op dat we een eigen trein hebben die ook uh, daadwerkelijk stopt. Ja, dat hebben we niet zoveel uh, plaatsen. Door de, de presidentus en riding on the train. Er zijn zelfs liedjes over op, hè? Met, ja, ja, met de eerste treinen naar Zandvoort trein en zo. Met, ja. ja, ja, ja, ja, ja. We hebben aan de telefoon Ernst Brokmeijer. Goedemiddag, Ernst. Welkom. Hey, goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. hallo. Ja, dus we zagen een berichtje in de krant dat de Zandvoortse Redingsbegade gaat we beginnen met het lessen zwemmen te redden voor de jeugd in het zwembad hier in Zandvoort. Ja, dat klopt. En dat begint in september, maar de inschrijvingen zijn nu net begonnen. Ja, ik moet zeggen, we hebben dit jaar eigenlijk voor het eerst dat we, voor ja, wat we dan het instroombevet noemen, dus voor de allerkleinste, het, het één. En wat uitgebreide inschrijfprocedure hebben. En dat is eigenlijk, zou wij dan zeggen, een luxe probleem. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er... Ja, ...zeer veel animo is om, om bij de reedschade te komen zwemmen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar dat zorgt ook voor, ik zou bijna zeggen, wat logistieke uitdagingen. En natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk kinderen leren hoe ze zichzelf kunnen redden in het water... hoe ze anderen kunnen helpen. Maar ook in het zwembad moet dat nog op een veilige manier gebeuren. Dus vandaar dat we eigenlijk dit jaar hebben gekozen om voor de, ja, voor de allerkleinste... ...degene die voor het eerst gaan zwemmen, ja, echt een officiële inschrijving te doen... En dat betekent dat ze ja, sinds gisteren tot 13 juli kunnen inschrijven. En dan gaan we eigenlijk kijken van nou, hoeveel aanmeldingen zijn er. En mocht dan blijken dat er te veel zijn... dan zullen we ja, of door middel van een loting ja, moeten kijken... hoe we een, een groep krijgen die, die kan gaan zwemmen dit jaar. Is dat een beetje een trend dat de laatste jaren... dat er steeds meer mensen hun kinderen naar jullie uh, lessen sturen? Nou, ik, ik moet zeggen dat eigenlijk al jarenlang uh, onze, onze lessen zeer goed bezocht worden... En we hebben uh, ja, eigenlijk een diploma-lijn met acht diploma's. Dus we beginnen bij buffet 1. Dan zijn ze in 6, 7 en dat loopt door tot uh, buffet 8. Uh, en tuurlijk bij de oudere bevetten uh, is de groep wat kleiner. Maar zeker bij de jongste was het eigenlijk altijd al druk. Maar we zien toch eigenlijk wel de laatste 3, 4 jaar dat dat steeds drukker wordt. En dat is enerzijds, uh, nou ja, gewoon, uh, en dat zie je ook wel aan de badrand, heel veel ouders die zelf bij de Renskade gezwommen hebben. Ja, die krijgen zelf weer kinderen en als die dan in de leeftijd komen dat ze kunnen gaan zwemmen. dan willen ze ook graag dat hun kinderen gaan zwemmen. Maar natuurlijk uh, speelt ook wel mee hè? Het, uh, het stoppen van, uh, van het schoolzwemmen eigenlijk in, in het hele land. Uh, en toch ook wel een stukje bewustwording van, hé, hey, mijn kind heeft een diploma gehaald. Maar ik wil toch heel graag dat hij nog een paar jaar ja, met water en zwemmen bezig blijft. En dan is het gaan natuurlijk een hele leuke manier om en nuttig bezig te zijn, want je leert nog wat. En, en, en daarnaast uh, gewoon de zwemvaardigheid verder op peil te brengen. Ja, want ja, zandvoort ligt natuurlijk aan zee. Zij kan heel gevaarlijk zijn. En als je dan goed kan zwemmen en ook iemand anders kan helpen... dan is dat natuurlijk maar meegenomen. Precies. Kit... precies. Dus uh... ja? ja? Ik wou zeggen, en dat zie je dus ook terug in, in, uh, ja, in een aantal leden. Uh, vorig jaar hebben we eigenlijk uh, echt bij de inschrijving... Uh, vlak voor het seizoen uh, echt een, een inschrijfstop moeten doen. Nou, aan de ene kant is dat ook vervelend. En ik merk vooral onze instructeurs... Ja, natuurlijk willen ze het liefst iedereen lesgeven. Maar ja, er is maar een beperkt aantal banen in het zwembad. Uh, er is ook maar een beperkt aantal ruimte. Het zijn ook allemaal vrijwillige instructeurs. Uh, dus ja, om nu die teleurstelling uh, straks in september uh, te voorkomen... en het op zo'n eerlijk mogelijke manier te doen... hebben we ervoor gekozen om nu met, uh, met de voorinschrijden te werken dit jaar. Ja, dus van uh, tot en met 13 juli kan er worden ingeschreven. En ja. al die kinderen die dan beginnen met brevet 1... Ja, dat geldt alleen voor de kinderen die be beginnen met brevet 1. Hè. Uh, zwem je al in het zwembad... Ja, dus heb je afgelopen jaar al gezwommen, of heb je al een aantal bewetten gehaald? Dan krijg je, net als andere jaren, uh, half augustus, de normale informatiebrief in de bus. Daar staan alle data in, alle informatie. Uh, heb je ingeschreven voor bewet 1, hè, tussen nu en 13 juli? Uh, en je mag de cursus gaan volgen, ontvang je nou, kort na 13 juli daar bevestiging van. Uh, en ook degene, mocht dat zo zijn, dat is altijd maar afwachten, mochten er echt te veel zijn, ook degene die helaas nog een jaar zouden moeten wachten, krijgen daar uh, bericht van. dus, waar uh, kunnen de kinderen zich inschrijven? Nou, dat is heel simpel. Dat is door het sturen van een e-mail naar zwembad.zrb.info. En dat is het e-mailadres. En wil je meer informatie over de cursus in het algemeen... dan kun je even gaan naar de website www.zrb.info. En dan zo'n mooi schuin streepje, een slash, en dan zwembad. En daar vind je alle nadere informatie, leeftijden, lestijden... en ook het e-mailadres, mocht je dat niet onthouden willen. Oké, okay, Ernst. Hoe gaat het trouwens met de Sofense reddingsbrigade? Nou, het, het, gaat, het gaat goed um, um, en ik zal maar niet over het weer gaan klagen, want dat is wel echt heel Nederlands. Maar um, nou ja, we zijn eigenlijk uh, volledig klaar voor wat we een heel mooi noemen het hoogseizoen. En dus uh, nou ja, voor het echt mooie weer. Uh, maar ik moet zeggen, ook zoals vandaag, uh, ik denk dat de kijkers er heel blij van worden. Als ik nu naar het water kijk, dan is het een goed druk met, uh, met watersport. Maar ja, op, het, uh, op het echte strandweer zullen we nog even moeten wachten. Uh, maar ook daar zijn we klaar voor. Ik heb uh, trouwens uh, goed nieuws voor je, want wij hebben een rechtstreeks uh, lijn uh, gelegd tussen de reddingsbrigade en de CFM-app. Kijk, dat is helemaal goed. Ja, ja. Dus, uh, dus al jullie berichten en uh, alles uh, wat jullie doen, volgen we nu via de CFM-app. Nou, dat is helemaal goed. Zeg dat voort ook, hè? Zeg dat voort. Hou onze website in de gaten en de CFM-app. Heel goed. Dankjewel, Ernst, even voor je tijd. Nou, geen dank. En heel en... veel succes met al jullie activiteiten. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi. Dat was Eerst Brok, mij even in de plaats van de evenementenagenda. Althans, op de plaats van de evenementenagenda. Maar zo volgt hij echt naar deze van Omi. In a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 Jij maakt ruzie zonder verwijten Overtuigd me zonder te pleiten Het is muziek in me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 Is dat mijn naam? Ja, om het toch weer een beetje aangenaam te maken hè, voor onze zuidenburen, de Belgen. Draaien we veelvuldig vandaag. We hebben Milo gehad in de uitzending. En ditmaal even tijd voor Clouseau. Zij, ja, zijn jouw Joris' single: Droomscenario. Het is 13 minuten overal vier. We zijn een beetje over tijd, Koor. Ja, ik hoop dat niet dat, dat het, het gevaarlijk is. Ja, ja, ja. Nou, niet als ik over tijd. Ben. Nee, hè, dat valt mee, valt mee. De evenementagenda. Ja, tot en met 21 augustus is de expositie Joods Zandvoort in beeld te zien over de periode van 1881 tot en met 1951. En in deze expositie zal vooral naar voren komen dat er relatief weinig nog meer te zien is van de aanzienlijke Joodse gemeenschap in Zandvoort. De expositie is vooral ook het werk van dominee Teunart van der Linden, want die heeft al eerder twee boeken uitgebracht over Joods Zandvoort. De eerste gaat over de gemeenschap en de tweede over de ondernemers die vooral met Lef Zandvoort in de jaren 20 en 30 in de vaart der Volkeren hebben opgestuwd. De expositie laat ook juist het verhaal van de ondernemersfamilie Elsbagger en Soelsbach zien... en welke invloed zij hebben gehad op de badplaats Zandvoort. De kern van deze tentoonstelling wordt gevormd door 110 fotoreproducties. En daarnaast vertellen gebouwen in miniatuur wat overzichtskaarten, Ansenkaarten, kijk- en luisterfragmenten en voorwerpen uit de vroegere Joodse hotels in Zandvoort... en een nagebootst strand het verhaal. Nou, de expositie is dus tot 21 augustus te zien in de, in de kerk... De kerkruimte van de protestantse kerk aan de poststraat. En is gratis toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5. En schoolgroepen kunnen op afspraak de expositie bezoeken. Dan heeft het Zandvoortsmuseum uh, ook een hele leuke expositie tot 21 augustus. En als een Amsterdammer aan het strand denkt, dan denkt hij natuurlijk aan Zandvoort. Dus Amsterdam is een beetje in Zandvoort nagebouwd in het museum... En er zijn allerlei beeldmateriaal van iconische gebouwen uit Amsterdam... fotowerk, straatmobilier, karakteristieke beelden van fietsen... langs de grachten en schilderijen over het Amsterdam van kunstenaar Bert Wouters. Verder zijn er een aantal eyecatchers die u normaal alleen in de grote stad ziet. En dan kan ik je vertellen, Rob... er is een peeskamertje. Een peeskamer? Ja, die is helemaal nagemaakt. Oh. Maar er is ook materiaal van de blauwe tram... en dat is de historische verbinding tussen Amsterdam en Zandvoort. En weet jij waarom de blauwe tram de blauwe tram heette? Uh, nee, eigenlijk niet. Het, mocht een ander, het moest een andere kleur zijn. Want de Amsterdamse trams waren ook blauw. Of nee, die waren uh, groen, geloof ik. En toen moest er een andere kleur tram... dat uh, de inwoners van Amsterdam konden zien... Van dat dat niet de Amsterdamse tram was... maar de Haarlemse tram die dan in van, van Amsterdam de Zandvoort reed. En ja, die moest dan blauw zijn. Dat is uh, een collegebesluit van de gemeente Amsterdam geweest. Jong, heel jong. <laughs> Nou, in het Zandvoortmuseum is, uh, is, uh, is dat allemaal te zien over de Amsterdam Beach. Aan de Sallowaystraat. En uh, de website is, is www.zandvoortmuseum.nl En de ingang is slechts 3 euro. Nou, daarvoor kun je het wel doen natuurlijk. Peter is er morgen nog een uh, heel leuk evenement voor de Italië-liefhebbers. Italia aan Zandvoort. En uh, dat is echt een uh, heel leuk, fantastisch auto- en lifestyle-event voor het hele gezin. Met een uitgebreid programma met auto's en motoren op het circuit... En dat wordt afgewisseld met ontspanningen en entertainment op de PEDOX. Nou, er is een aparte website voor www.italia-zandvoort.nl En vanaf 9 uur tot bijna 6 uur worden de Formule 1 ritten afgewisseld door in totaal 13 parades en demo's van Italiaanse merkenclubs. Bijna 30 clubs bieden op het spie als op de peddox een breed overzicht van tientallen jaren aan Italiaanse auto- en autorensportgeschiedenis. De Ferrari Club Nederland pakt traditioneel groot uit. Met naar verwachting circa 100 bolides en twee Ferrari Oni-demo's. Italia uit Zandvoort verwelkomt daarnaast onder meer de merkenclubs van Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo en Lancia. En veel Fiat-clubs richten zich op een specifiek model. Verder is er, even kijken hoor, Competizione-demo's. En dat is een keur aan racetourwagens van Italiaanse makelij En exclusieve supersportwagens gaan drie keer de baan op voor een demonstratie Italian Supercars. Nou, Deze demo die staat in het teken van exoten die veel liefhebbers alleen uit magazines en van internet kennen. Dus van die hele mooie auto's. Die jij nooit kan kopen als particulier, maar Denk alleen balen, maar voor de kopen. Balen, balen, balen, balen, Nou, al deze auto's zijn de hele dag te bekijken en te fotograferen op de pedox van het circuit. En op en rond de pedox valt er uiteraard ook veel te genieten... op het gebied van onder meer Italiaans eten en drinken en automobilia. Ik weet niet wat het Italiaanse bier is, maar dat lijkt me toch ook wel erg lekker. Op 10 juli is er een, een zomermarkt van, van 10 tot 6 met meer dan 300 kramen. Dus staat het hele Zandvoortcentrum staat er helemaal vol. Nou, dat is uitgebreid programma met uh, entertainment en fun onder andere, met een kinderdraaimolentje en natuurlijk heel veel kramen en heel veel leuke dingen te doen. Dus echt, ik hoop dat het echt schitterend mooi weer wordt, zonnetje erbij. Nou, dan kan je de hele dag kan je rondlopen en dan heb je weer het feest van de herkenning van, oh, die heb ik al een half jaar niet gezien, even mee kletsen, een beetje ouwe hoeren. Dus alleen maar al rond te lopen is het erg leuk om te doen. 16 juli om 8 uur s'avonds is het uh, Tropicana Festival terug van weg geweest. En dat is uh, aanvang 8 uur. En er is ook een, uh, een website van. En ik weet dat er een Facebookpagina is. Maar ik heb ook gevonden... m-eventweb.wordpress.com. Daar staat ook wat meer informatie over... over het muziekfestival uh, Zandvoort. En in dit geval het Tropicana Festival. Dus 16 juli om 8 uur 's avonds. En dan heb ik als laatste... Het Europees kampioenschap zandsculpturen, dat staat in het teken van Amsterdam Beach. Ik hoor dat wel heel erg vaak namen, Amsterdam. Ja, het valt heel erg op, dus dat het in één keer ja, ja, heel populair is. Ja, dat dus is heel populair, het was natuurlijk wel heel populair, maar nu hebben ze ook de naam hebben ze daarvoor gebruikt. En vanaf 30 juli tot en met 5 augustus zijn de zandsculptuurbouwers uit diverse Europese landen weer bezig om een zandsculptuur neer te zetten. En kunnen zowel inwoners als toeristen op verschillende locaties deze bekijken. Dan heb ik dan gezien van vorig jaar dat sommige zandsculpturen... die stonden in januari nog opgeblazen door het vuurwerk. <lacht> en dan denk ik, ja, sommige dingen hadden gewoon wat eerder weggehaald moeten worden. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om uh, te zien hoe het wordt opgebouwd. De vijfde editie alweer van het Europese kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort. En toch blijven ze heel lang goed, hè, Cor? Ze blijven heel lang goed, ondanks dat het regent, zakt het niet in. En uh, ze staan op het Badhuisplein, Gasthuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein. Nou, op het gebied van zandsculpturen is Zandvoort het toneel van een Europese culturele wedstrijd. En de zandsculpturen zijn, staat hier, tot november te bewonderen in Zandvoort. Maar ik denk dat er wel wat sculpturen wat langer zullen blijven staan. En ze gaan nu uh, het thema Icons of Amsterdam gaan ze gebruiken. En dat past dan weer binnen het plaatje van Amsterdam Beach. Dat hebben we hem alweer. Mm -hmm. Nou, de deelnemers zijn in de periode van 30 juli tot en met 5 augustus tussen 9 en 5 uur op de verschillende plekken in Zandvoort te zien hoe ze het opbouwen. En op 5 augustus zal een vakjury de zandsculpturen beoordelen en de winnaar bekendmaken. Oké, okay, tot zover de evenementagenda. <middels> De qua weer niet echt wil lukken. Dan maken we het gewoon zomer met de zomerse muziek. Je hoort de inner circle en sweats. Ja, ik moet nog steeds terugdenken, Cor. Aan die supermarktmanager op tv. Van Appie Heijn. Ja, die er niet meer is, hè? Die er niet meer is. Maar wij hebben wel een supermarktmanager nu aan de telefoon. Want we zeggen, goedemiddag Thomas, welkom. Goedemiddag, welkom. Ja, we hebben onze eigen supermarktmanager hier in Salford En we maken je gewoon beroemd, Thomas. Nou, ja, geweldig. Dat is heel mooi hè? Een ja. hele eer. Ja, Thomas, het heeft eventjes geduurd. Vier weken is de zaak dicht geweest. En afgelopen week ging de nieuwe Albert Heijn open. En het werd een beetje druk, geloof ik. Het is ongelooflijk. Ik heb uh, ik denk in mijn carrière bij Albert Heijn. Uh, ik denk al een Winkel 50 uh, meegemaakt die opengingen. Waar ik dan de gast was. Maar wat ik hier afgelopen woensdag heb meegemaakt, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Het was echt alsof heel Santos uh, het vrij had genomen om uh, de opening van de Albert Heijn uh, mee te kunnen maken. De eerste drieënhalf uur uh, sowieso, er ging er een kraan open, dat, dat hield maar niet op. Dat is <laughs> echt ongelooflijk. Ja. ja, mensen moeten natuurlijk vier weken boodschappen doen inhalen. Hè? Dus ze komen ja, allemaal tegelijk. Ja, <laughs> ik, ja zeker. Ja, en ik, en ik, en ik had er wel wat van wacht, want ik liep uh, ik re regelmatig op straat uh, uit de nieuwsgierigheid uh, om even te kijken bij de bouwwerksneden. En toen kwam ik al, al veel klanten tegen. En vele gaven al aan uh, dat ze ons erg misten, dus dat was uh, hartstikke warm. Hè? Dus ik, ik verwachtte wel wat, maar ja, dit had ik echt, uh, ja, met z'n allen hadden wij dit absoluut niet uh, verwachten dat het wel ontzettend druk zou worden. En Dat, het echt, uh, ja, dat er uh, ja, per kast ongeveer uh, misschien 20, 25 man in de, in de rij stonden. En wat dan wel heel mooi was om te zien is dat er nog steeds heel veel mensen stonden die er gewoon met een grote glimlach uh, uh, in de rij stonden. En we hebben ons best gedaan, we hebben z'n allen keihard gewerkt, we hebben er alles aan gedaan om in ieder geval te zorgen met een hapje en een drankje. Uh, maar het was waanzinnig en het was een zinnige eerder dat er zoveel mensen op de opening afkwamen. Ja. Ik weet dat de Albert Heijnwinkels er zijn ingedeeld in categorieën. Is de Albert ja. Heijnwinkel in Zandvoort nu de nummer 1? Of tenminste de categorie 1 de he, waar alles te verkrijgen is wat Albert Heijn verkoopt? Het is, uh, het is geen. Uh, dus inderdaad, je hebt een paar, uh, paar verschillende uh, kenmerken waarin uh, een winkel wordt ingedeeld. Dat heeft met de omzetklasse te maken, en dat heeft ook met de uh, oppervlakte te maken. Uh, je hebt bijvoorbeeld een XL, een voorbeeld is de, de, is de XL in, uh, in Hoofddorp. Nou, dat zijn wij niet, dat zijn winkels die echt boven de 1500 vierkante meter zijn. Uh, wij zijn van zo'n kleine 990 vierkante meter nu naar 2000 vierkante meter gegaan. En dat betekent dat we geen XL zijn, maar dat we wel echt uh, ja, goed meedoen, zeg maar. En qua assortiment, uh, uh, ja, uh, ik denk 80, 90 procent zeker van het volledige assortiment wel beschikbaar. hebben. Ja. Ik heb in mijn jeugd heb ik ook nog met Albert Heijn gewerkt, wist je dat? Iedere zandvoort? Nee, nee. nee ja, heel veel mensen gelukkig. Uh, er zijn heel veel mensen met het verleden bij Albert Heijn, ja. Ja, ja, ja, ja. En, uh, nou, inmiddels is een beetje, de, de, de eerste dagen uh, zijn een beetje voorbij... Alles dra draait een beetje lekker nu? Uh, nou ja, het is, uh, het is nog steeds gek huis. Dus uh, het is het, als mensen moeten hun eigen huis weer vinden, zeg maar. Dus heel veel mensen doen eigenlijk gewoon dezelfde dingen. Uh, dus we doen nog steeds we bakken, nog steeds een brood en we snijden nog steeds ons vlees. En we vullen nog steeds de pakken. En toch voelt het voor iedereen een beetje anders. Ja. Uh, en daarnaast zijn wij, net als de klanten, uh, moeten ook wij uh, nog een beetje zoeken naar waar alles ook weer staat. Dus uh, uh, ja, we moeten nog wel een beetje warm draaien. Ja, er stond een uh, reactie van een uh, wat oudere vrouw op internet. En die zei van, ja, voordat ik weet waar alles staat, dan ben ik al lang dood. Ja, ik, ik las hem ook. <laughs> ik, ja, nou, dat hoop ik niet. Maar uh, ik had het ook gelezen, inderdaad een stukje van uh, RTT Noord-Holland. Maar dat, is, ja, dat, dat merk je gewoon vaak uh, bij een opening van een nieuwe winkel. Uh, daar moeten we gewoon met z'n allen enorm aan winnen. Maar, ja, wij staan er elke dag, dus wij wennen ietsje sneller. Uh, ja, en we lopen gewoon rond voor de klant. Want voor de klant is het ook een hele, ja, een hele aanpassing. Op zich staan de, de, staan de spullen nog wel bij elkaar, zoals in de oude winkel. Alleen zijn ze vooral gewoon een heleboel meer geworden. En is de winkel gewoon heel veel groot geworden. Waardoor ja, iedereen zijn eigen boodschappentrip en zijn eigen route weer even moet, uh, moet terugvinden. Ja. Ja. Nou Thomas, in ieder geval dankjewel voor de toelichting. En we van de tijd ja. uh, maken we een, uh, even eind aan dit gesprek. Ik vind het wel even leuk ja, om dat te horen van jou. Dan ga ik snel dat, uh, wat klanten op de winkelvoer uh, begroeten. Okay. Dankjewel ik voor je natuurlijk. Helemaal fijn uitzending ja. nog. En bedankt uh, dat ik uh, aanwezig ben. zijn. Ja, hoor. Dankjewel, Dankjewel Thomas. Thomas. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Solo en tu boca. Ja. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar. A mí no me importa.